De man en vrouw die om het leven kwamen waren de bestuurders van de auto's. De Luxemburgse premier Xavier Bettel is met corona opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de regering worden daar extra testen en onderzoeken gedaan. De 48-jarige politicus testte vorige week positief naar de EU-top in Brussel. Hij had toen alleen milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. Begin mei kreeg Bettel zijn eerste coronavaccin... Afgelopen donderdag zou hij eigenlijk zijn tweede dosis krijgen... maar dat kon vanwege zijn besmetting niet doorgaan. Testen voor toegang heeft het testresultaat van een 21-jarige man verkeerd ingevoerd... waardoor hij onterecht een negatief testresultaat ontving. Hij bleek toch besmet te zijn met het coronavirus, schrijft NH Nieuws. De man kon met zijn negatieve testbewijs stappen in Amsterdam. Hij zit inmiddels in thuisquarantaine... en heeft iedereen met wie hij contact heeft gehad op de hoogte gesteld... Het containerschip dat in maart het Suezkanaal zes dagen blokkeerde mag weer varen. De eigenaren en verzekeraars van de Ever Given hebben een definitief akkoord bereikt over een schadevergoeding. De Egyptische autoriteiten hadden het schip aan de ketting gelegd vanwege het uitblijven van een vergoeding. Over de details van het akkoord wordt niets naar buiten gebracht. Eerder eiste de eigenaar van het Suezkanaal honderden miljoenen aan compensatie. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt een graad of 15... Morgen bewolkt en kans op een bui, later meer zon en maximaal 20 graden. Dinsdag blijft het zo goed als droog en is er meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zandvoort de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1445. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast, voor de komende twee uur... in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Apolvenia. dat is het nieuwe album van Ross Christopher. Hij uh, maakte dit uh, album, ik denk, vorig jaar. En uiteindelijk, zo gaat het zijn, langdurige projecten, muziekprojecten. En het zal ongetwijfeld ook gelden van Steve Orghart, Lissing... Listening for a heartbeat. Dat komt allemaal van het label AD Music uit Engeland. Dat is een, een label wat gespecialiseerd is in elektronische muziek. Daar komen we het volgende uur nog op terug. Dan is even kijken. Ja, dan gaan we naar, naar David Vito Gregoli. Die komt met zijn artiesten, want hij is niet alleen... Um, veelvuldig terug in dit uur en het volgende uur. En dat heeft ook al allemaal te maken met zijn eigen label Dharma Records of zoiets. In ieder geval, hij heeft ook zijn eigen uh, website natuurlijk. VivoVitoGregorimusic.com PeacefulRadio.info, daar kan je het allemaal op terugvinden. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 Peaceful Radio. Between, between Zo, dan Sota kaya mebawa anara dama mebawa sabo mebawa savasa de mebaya saagama saza meze de kaya karo ha ho me meza ma samaya sato Perpetual Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net.